De orka-coalitie zet zich in voor het terugzetten van Morgan in de vrije natuur. Maar Bleker heeft die optie laten onderzoeken en zegt dat dit niet mogelijk is. De orka zou in de vrije natuur moeilijk kunnen overleven. De actiegroep zegt juist dat Morgan in het dierenpark op Tenerife niet geaccepteerd zou worden door de andere orka's en al snel weer alleen in een bassin gezet moet worden. De actiegroep stapt opnieuw naar de rechter. Problemen met Blackberry-telefoons zijn nog niet voorbij. Sinds gisteren is het opnieuw niet mogelijk om verbinding te maken met het internet via de server van Blackberry-fabrikant RIM. Volgens RIM heeft dat te maken met een fout in hun systemen en daardoor kunnen mensen in Europa, Afrika en Midden-Oosten niet op internet. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen en dan vooral vanmiddag. Het wordt 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. Vanaf morgen droger en ook zonniger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukochtendspits in de Randstad vanwege de regen er staat 240 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A1 naar Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 6 kilometer. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hoeverlaken en Bunschoten 7. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 10 kilometer tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Op de ring A10 tussen de afrit IJmuiden en Knooppunt de Nieuwe meer 5 kilometer. Op de A12 naar Utrecht bij Reewijk 6. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort een ongeluk bij knooppunt Vaanplein en daar is de linker ook nu dicht. Op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 7. Op de A27 Amere Utrecht tussen Eemnes en Lunetten over 19 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Het is mede de naasteep van een ongeluk. Vanuit Zwolle de A28 naar Utrecht tussen Amersfoort en Maren over 11 kilometer. Op de N57 richting Rotterdam tussen Rokanje en Briele 5 kilometer.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 Because any I'm wasting time.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 and see